Vuur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. De familie doorsnij wordt doorgelicht zometeen in de gids.fm. Nu het NOS Journaal met Doral Megens. Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie in de zaak van de mishandeling in Eindhoven in januari. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de hoofddaders. Maar ze kregen een veel lagere straf dan het OM had geëist. Omdat het gerechtshof vond dat de privacy van de verdachte was geschaad. Dat was omdat bij de opsporing van de daders... beelden waren uitgezonden van de mishandeling. Die waren door beveiligingscamera's gemaakt. De OM is het niet eens met de strafkorting... vanwege de schending van privacy... en wil nu dat de Hoge Raad zich erover buigt. De OM eiste voor hoofddader Brent L. twee jaar jeugddetentie, waarvan een half jaar voorwaardelijk... hij moet een half jaar zitten. Tegen mededader Tom K. was 18 maanden jeugddetentie geëist... waarvan 9 voorwaardelijk... en hij moet vier maanden de cel in. In Groot-Brittannië zijn drie doden gevallen als gevolg van de hevige storm en regen. De slachtoffers werden verrast door het stijgende water en zijn verdronken. De storm teisterde gisteravond vooral grote delen van Engeland en Wales. In het zuiden van Engeland zitten 100.000 Britten zonder stroom. Het verkeer is zwaar ontregeld, zegt correspondent Arjen van der Horst. Hier op het land vooral problemen met het spoor, bomen die op het spoor zijn gevallen... Uh, overal zijn treindiensten ernstig vertraagd, uh, dan wel helemaal geschrapt. Dat maakt het dus moeilijk voor al die mensen, de miljoenen Britten... die normaal uh, hun familie of vrienden gaan bezoeken tijdens de kerst, die maken het heel moeilijk om zo hun bestemming te bereiken. Want ook het vliegverkeer is gehinderd en veerdiensten zijn geschrapt. Vandaag krijgen Noord-Ierland en Schotland de volle laag... met windstoten tot 130 kilometer per uur. De moslimbroederschap in Egypte heeft de aanslag van vannacht... bij een politiebureau in Mansoura scherp veroordeeld... Daarbij kwamen volgens de Staatstv zeker elf mensen om. Er zouden meer dan 100 gewonden zijn. Vlak na de aanslag zei de interimregering dat de moslimbroederschap erachter zat. Maar in een verklaring ontkent de partij van de afgezette president Morsi elke betrokkenheid. De Staatsloterij is op zoek naar een miljoenenwinnaar. De grote geldprijs viel op een lotnummer van 515 eenvijfde loten. Inmiddels hebben zich vier winnaars gemeld. Maar de vijfde is nog altijd zoek, zegt een woordvoerder van de loterij. We weten eigenlijk alleen van deze persoon dat hij of zij zijn lot heeft gekocht bij Primera, Frank en Marian in Amstelveen. En dat op zijn of haar 1,5e lot dus de jackpot is gevallen. En dat deze persoon dus nog 2,54 miljoen euro netto van ons te goed heeft. De winnaar heeft een jaar de tijd om zich bij de loterij te melden. Het weer vandaag is bewolkt, trekken buien over en het is tussen de 8 en 11 graden. De zuidelijke wind waait langs de westkust, eerst nog met stormkracht, kracht 9. In het binnenland waait het krachtig tot stormachtig, 6 tot 8, maar later neemt de wind af. Morgen, eerste kerstdag, is het rustiger. Eerst is het bewolkt en valt er nog wat regen. Smiddags is het zonnig en droog bij zo'n 8 graden. Een dolfijn met mazelen. Hoe komt hij eraan en hoe komt hij er weer af? Zometeen meer. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel aan Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Kerst 4 bij RKK. Met de Zaltovenaar vanuit Alkmaar en Yvonne Jaspers als verteller van het kerstverhaal. Op Nederland 3 om kwart voor 5. En vanavond om half 12 op Nederland 2. De kerstnachtmis vanuit Sneek. RKK raak je ziel met kerst. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Zeker weten? Nou, zeker weten, 100%, dat weet ik niet. Maar ik denk het niet. Dankzij de Sociale Verzekeringsbank weet u het zeker. De nieuwe bedragen staan nu online. Kijk voor de zekerheid op svb.nl. SVB, voor het leven. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Hoe uniek is de Nederlandse familie? Is die erg anders dan een buitenlandse? En veranderen doorsnegezinnen ook omdat Nederland verandert? Antwoorden op die vragen krijgt u van Pearl Dijkstra, hoogleraar sociologie. Zij onderzoekt familierelaties en ook hoe we voor elkaar zorgen. Verslaggever Jan Peels bezoekt de rode donders bij Almere. Dat zijn die drie rode vierkante flats die vanaf de snelweg te zien zijn als je er rijdt. En dan liggen ze aan de overkant van het water. En stress is volksziekte nummer één. Zal het plan van de aanpak van minister Lodewijk Asscher daaraan iets veranderen voor de broodnodige ontspanning? Surf naar de Duizenden dolfijnen sterven aan de Amerikaanse oostkust door een virus. De epidemie doet denken aan de mazelen... volgens het Amerikaanse Oceanisch eh, Instituut NOAA. Nog een aandachter. Er is maar één oplossing. Dolfijnen moeten worden ingelicht. Waar of niet waar? Niet waar, zegt dierenarts van het Dolfinarium Niels van Elk. Goedemorgen, waarom niet? Nou, ik uh, neem nee, aan dat u bedoelde ingeënt. U zei ingelicht, maar uh, ingeënt als oplossing voor, uh, dit, uh, voor deze plagen is niet haalbaar. Je kunt geen 40.000 dolfijnen gaan vangen om ze dan één voor één in te enten. En ja. uh, hoe nobel dat streven ook zou zijn, als het haalbaar zou zijn, zou het zeker een goed idee zijn. Maar dat is gewoon niet haalbaar. In de... Maar ik zei ook dat ze moeten worden ingelicht, hè? Ingelicht, ja. ja. Nou, als u ze wil inlichten, dan weet ik niet, want dat zal niks bijdragen aan, uh, aan hun ziekte. Dat, uh, daar zullen ze helaas nog net zo hard van doodgaan. Maar de mazelen bij dolfijnen? Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Dat is, uh, dat is, dat is, nou ja, mazelen. Het is dezelfde familie waar, virus waar wij mazelen van krijgen. Daar krijgen dolfijnen deze ziekte van. En het is bij, uh, bij sommige dolfijnensoorten de meest gevreesde ziekte die we in deze populaties kennen. Uh, met name omdat onze populatie daar niet mee in aanraking is geweest, het echt een enorme slachting kan aanrichten. Ja, komt het bij meerdere dieren voor, deze ja, ziekte? Ja, ja het is het, het, als u zich nog kunt herinneren... de zeehondenplagen die wij op de wadden hebben gehad... Uh, dat zijn, is eigenlijk uh, ook van dezelfde familie virussen. En uh, die heeft ook onze zeehondenpopulatie gedecimeerd. En het was vroeger, het, uh, het, het runderpestvirus uh, hoort er ook toe. En dat was een, een van de meest gevreesde... Uh, uh, Virussen bij runderen. En Dat is ook aanleiding geweest om met diergeneeskundeopleidingen te beginnen. En het eerste in Frankrijk. Maar als het zo uh, toeslaat, ja. wordt de dolfijn dan nu met uitsterven bedreigd? Nee hoor. Nee. Het is, uh, waarschijnlijk is, de, is deze ziekte er al heel lang. En uh, kunnen deze populaties daar gewoon mee omgaan. Alleen uh, uh, ja, zo af en toe, uh, net als onze zeehondjes op het wat. Uh, komt die ziekte langs richting slachting aan. En uh, de rest die het overleeft. Uh, die uh, is dan ook beschermd tegen die ziekte voor de rest van hun leven. En die gaan gewoon weer verder. Om de populatie weer op te bouwen naar... Oude Hoe steken ze elkaar aan? Lijkt mij moeilijk in het water. Ja, nou maar dolfijnen hebben de, de, de gewoonte om met elkaar op te trekken. En die, die zwemmen vaak naast elkaar, heel dicht naast elkaar. En dan halen ze uh, als ze uitademen, blazen ze een enorme wolk uit. En in die enorme wolk zit een hele wolk virusdeeltjes en uh, de buurman of buurvrouw die ademt die dan weer in. En uh, ja, zo gaat het. Het is eigenlijk dat een kinderklas die elkaar aanhoest. Ja. En dan denk ik bij mazelen onmiddellijk aan jeuk. Dolfijnen hebben geen handjes, dus hoe krabben die beesten dan? Nou ja, zij krijgen niet uh, dezelfde ziekte waarschijnlijk als, als, uh, als mensen. Ze krijgen niet uh, die, die puistjes die, uh, waar wij de mazelen van kennen. Uh, meestal krijgen ze gewoon een heel venijnige longontsteking. En uh, allerlei andere ziektes uh, steken de kop op. Want een van de dingen die het virus doet, is je weerstand totaal afbreken. Dus alles krijgt een kans. En uh, nou ja, goed, daar, daar, daar, daarover leiden ze dan vaak aan. Heeft u in het dolfinarium wel eens dolfijnen met mazelen gehad? We hebben in de opvang... Uh, eh, waar, waar we dus gestrande dieren binnenkomen... Uh, hebben wij uh, wel eens uh, het maatselvirus gehad. Ja. Het is vervelend voor ze. Ze sterven eraan, maar uiteindelijk kan het voor de dolfijnenpopulatie geen kwaad. Precies, precies, ja. Niels en, van Elk, dierenarts van het Dolfinarium. Prettige kerstmorgen. U ook. U en ook. overmorgen. Thanks. Dank u wel. En de dagen daarna. <laughs> Squeeze met tempted by the fruit of another. Tempted by... weet je wel, het schiet niet op. Het wil door, maar het lukt net niet. Squeeze. En normaal gesproken mag Glenn Tilbroek zingen, maar in dit geval is het de toetsenist Paul Carrick die aan het woord komt in Tempted. Zo heet het kortweg: Tempted by the Fruit of another uit 1981. De Als je door Nederland reist, dan kom je heel veel herkenningspunten tegen. Onze verslaggevers zien al die stadsgezichten dagelijks aan zich voorbij trekken. Deze zomer stonden ze er letterlijk bij stil. Verslaggever Jan Peels ging naar Almere, naar de Rode Donders... samen met architect en voormalig Rijksbouwmeester Lisbeth van der Pol. Als je via de A27 en de A6... De betonnen olifanten van Almere hebt gepasseerd, ja, dan kan het niet missen. We dalen ondertussen trouwens een talut af bij een viaduct, want boven waait het nogal hard, hè? Niet zo met ja, van de Pol. Het is hier uh, open polder en die rode donders die staan ook als een soort markering van de open polder, dus het waait hier. Zo, we zijn onder aan het talut gekomen en zien ze daar staan aan de overkant van het water. Drie hele markante punten die Almere als het ware markeren op dit punt als je het binnenkomt. Rode dondersheden. ze. Waarom eigenlijk? Um, ze heetten natuurlijk bij de makelaar ze de regenbogenstaten uh, of zoiets dergelijks. Een mooie naam hadden ze daarvoor verzonnen. Maar een architectuurcriticus die vroeg het aan mij door de telefoon. Hoe, hoe heetten die dingen eigenlijk? En ik had niet zo gauw een antwoord. Ik wist ze alleen maar te beschrijven. Hij zei, ik zei, het zijn een soort rode donders. En eigenlijk hebben ze toen altijd zo geheten. Ja, u heeft ze ontworpen, architect destijds. In 1994 is het begonnen, dus volgend jaar zijn ze twintig jaar oud. Even terug naar het begin. Want ja, Almere is bij uitstek een plek waar je als architect je gang kunt gaan. Dat is nieuw land, nieuwe mogelijkheden, nieuwe gebouwen. En dan komt er ineens dit. Nou, um, er was een goede regie op de ruimtelijke ordening destijds. Daar kunnen we nu nog best wat uh, van leren. Um, en deze wijk, dat moest de kleurwijk worden. De regenboogbuurt wel genoemd. De kleurwijk, en uh, die was bedacht door Hans Lauwmans en zijn stedenbouwkundigen. Hartstikke geïnspireerd. En die wilden graag vooraan die kleurwijk drie mooie, uh, ja, soort dukdalf, echte wachters. Eyecatchers. Eyecatchers. En uh, mij gevraagd om, dat, uh, om die te maken. En het was best lastig om te bedenken wat je dan maakt. En uh, ja, ik vond het zo prachtig hier, dat polderlandschap. Hè. Almere is een stad aan de polder. Dus toen ik uh, dit mocht maken, toen heb ik wel gedacht... ik wil iets met die polder doen. En dan heb je natuurlijk de Amerikaanse graansilo's... die hebben mij geïnspireerd. Die staan ook midden in zo'n groot polderlandschap. Die grootse wijdzijd. En daar zijn ze natuurlijk een beetje van afgekeken. Maar ja, de Flevolpolder was nog niet echt een graanschuur natuurlijk, hè? Nee, maar als je gaat wonen aan de rand van een polder. Dan moet je natuurlijk iets uitdrukken. Hier moet je kijken, joh. hier verderop staan die hele hoge elektriciteitsmasten. Die denderen hier door die polder. Nergens ter wereld zo'n mooie lange lijn als in deze polder. Nou, dat in combinatie met dan gewone woongebouwtjes of een paar appartementjes, dat kon natuurlijk niet. Dus die gebouwen waar je dan in woont, dat moeten een soort silo's zijn. Dat moeten een soort stoere jongens zijn. En zo is het begonnen. Maar ja, verder was het ook leeg? Het was heel leeg. En aan de linkerkant was dat agrarisch gebied. Met die mooie lange lijnen van die snelweg en van die hoogtes, hoogspanningskabels. En dat was ook al die mooie lange lijn van dat water. En eerlijk gezegd, ja, ik zag het helemaal vol me. Zoals nu, de tractor en dan die silo-achtige gebouwen. Ja, en ik vond het ook mooi, de ingrediënten. Die masten die die elektriciteitskabels vasthouden, ja, dat zijn een soort met hun armen wijd en die houden die kabels met hun handen vast. Dat zijn stoere gebouwen, hè? stoere dingen. En zo dacht ik ook dat de grootsheid van dat soort gebaren... dat zou ik wel willen matchen met lekker wonen. We lopen richting de rode zien in de verte de snelweg en alles wat daartussen ligt aan landbouwgrond... ja, het is natuurlijk een eindje weg. Dus ze moeten natuurlijk ook wel een beetje van een bepaalde proportie zijn... weer in het kunnen zien vanaf die weg. Is dat de bedoeling dan ook? Ja, nou, als ze als wachters voor de wijk moeten staan... dan moeten ze hun neus en borst en kin wel optrekken. Nou, het grappige is dat ze niet eens zo hoog zijn. Ze zijn maar zeven laagjes, geloof ik. Maar omdat we die voet... De woningen aan de voet een tuin hebben gegeven en dus veel breder en lager hebben gemaakt, is het lijf smal en lijkt daardoor heel hoog. Maar ze zijn natuurlijk relatief klein. En ja, ik vind het ook eigenlijk een soort dappere dodo's, een soort kabouters. zo ze kunnen heten? zo ze kunnen heten. Via een soort ophaalbrug komen we bij de entree. Goedemiddag. Hallo, Jan-Piers van de Vara. Meneer Van Zijst? Ja, elkaar uh, is de verdieping. U loopt erin alsof u nog dagelijks komt, is dat zo? Nou, ik kom wel uh, regelmatig terug bij de gebouwen die we ja. hebben gemaakt. Uh, want ja, zal het is altijd wel even afwachten hoe het zich na 20 jaar uh, houdt, maar dit gebouw de, doet het nog goed. Nou, we gaan het horen. We gaan het horen. Goedemiddag. Hallo. Frans Verzeist. Jan Peels, hallo. Hallo, ja, van de de Frans Verzeist. De loopt u door? En zo ziet het er dus na bijna twintig jaar uit aan de binnenkant. Ik vind het ongelooflijk. Het ziet er heel prachtig uit. Gezellig huis. Gezellige huiskamer. Frans van Zijs woont hier al. Vanaf vijf, acht jaar. Acht jaar. Acht jaar. Ja. En blij om te wonen in een silo, want dat was eigenlijk het idee. Wij zeggen dat we de grootste tuin van Almere hebben. Ja. Dat is ook zo, want als we hier naar buiten kijken, inderdaad, ja. Ja, nee, dat klopt. Het is inderdaad. Het is echt, je ziet het uitzicht. Het is, het is fantastisch. We lopen meteen weer naar buiten, ja, kijk, we hebben hier meteen uh, dus de, de, de vaart langs ons. En, uh, nou, de hele dag boten, van, van, van, van grote boten tot, tot, tot pleziervaartjes. Dus, uh, ja, mooie knieën. hier. Ja, ja. En zoals de meeste Nederlanders kennen het dan vanaf die plek... waar al die auto's voorbij komen razen. Voelt u zich nooit bekeken? <lacht> Afstand is te groot. <lacht> dat, is, dat valt wel mee. Maar we hebben natuurlijk wel mensen die hier uh, met bootjes langskomen... dat die uh, vrij vaak omhoog kijken. Vaak heb je bij opvallende ontwerpen van architecten dat dat, dat natuurlijk uh, publiek trekt. Toeristen, uh, Japanners met uh, fototoestellen. Is dat hier ook? Heel in het begin, het staat natuurlijk al twintig jaar. Toen het net was opgeleverd, is het natuurlijk overal gepubliceerd. En toen kwamen er inderdaad wel bussen met, uh, met, uh, nou ja, met mensen die we graag uh, wilden komen bekijken. Maar dat is nu voorbij. En uh, dat hoeft trouwens ook helemaal niet. Ik, uh, ik vind dit al helemaal te gek. Zoals deze mensen hier ja, genieten van het huis. Ja, daar gaat het om. Ja, want vaak is het zo natuurlijk. U bedenkt wat als architect. Uiteindelijk gaan er mensen in wonen. Die gaan er dan natuurlijk allerlei dingetjes aan doen die, waarvan u denkt van hmm, dat had ik net toevallig even anders bedacht. Nee, als het goed is, dan uh, gaan bewoners uh, de woning naar hun hand zetten. Het is hun woning, niet de mijne. Als architect neem je nadat de bouw is afgerond, neem je eigenlijk afstand. En ja, dan is het gebouw moet zichzelf bedruipen. En uh, bewoners daarbinnen moeten het naar hun hand zetten, zodat zij er lekker in wonen. Zo is er hier dus een soort tuintje ontstaan ja, op het balkon. Leuk. Ja, dat is toch geweldig? Hier man, moet je kijken hoe je... Gras? Ik heb het is mijn werk. Betekent buitenmens. buitenmens. Ja. Ja, nee. <laughs> Kijk, zij hebben van dit kleine balkon, wat toch eigenlijk helemaal niet zo groot is, echt zowel een tuin als een terras gemaakt. We kijken naar klimop, we kijken naar verlichting, we kijken naar tafeltjes, stoeltjes. Mm -hmm. uh, alles is er. En uh, ja, het is de sfeer van hun huis geworden. Zo hadden u het nooit bedacht, had dat ook? Nee, zo had, ik had dat niet bedacht, maar het gebouw laat het toe. En ik ben heel erg blij om dat te zien. U bent niet alleen bewoner, u bent ook fotograaf. Dus u ja. kunt, kijkt ook soms vanaf. De buitenkant naar dit gebouw in allerlei jaren tijden. Ja, dat zijn natuurlijk fotogenieke gebouwen. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik moet wel toegeven dat ik in het begin even moest wennen aan die rode kleur hoor. Ja, Oké, okay, vertel. Ja, het was mij een beetje allemaal. Uh, ah, ondanks dat ik veel met kleuren werk, maar te heftig. En zeker drie naast elkaar. Maar uiteindelijk ben ik er wel aan gaan wennen, dat meen ik echt. Kun je zich daar iets mee voorstellen? Ja, ik denk ook, het is vaak zo met dingen die je uiteindelijk waar je van gaat houden. Dat duurt even. En uh, ja, de, de rode donders zijn echte ja. karakters. Hè, dus uh, het zijn dus ook niet zomaar karakters. En uh, net als bij menselijke karakters zijn de leukste die je niet onmiddellijk, uh, hè, dus niet, meer, niet alleen maar leuk vindt. Maar waar je ook iets voor moet doen. Ja, okay. En dat was in dit geval natuurlijk ook zo. Mevrouw, u bent ook uh, bij de Vereniging van Eigenaren uh, betrokken. Dat betekent dat u ook met het onderhoud uh, zich uh, bezighoudt. Natuurlijk, uh, ze staan ja. nu bijna 20 jaar. Uh, ja. Zijn er dan dingen waarvan je zegt van hé, hey, uh, poe, daar had die architect misschien. Dat moet ik ja. eerlijk antwoord ja. geven. Er ja. is ja. nou, dus op dit moment ontzettend veel onderhoud. Ja? Ongelooflijk. Oh. zijn er eigenlijk al mensen die hem taal of zo met huis niet te koop zetten. Ja. En waar oh. zit hem dat dan in? Nou, ten eerste, het, uh, de coaching is slecht. Die valt er die valt nu af. Oh. Uh, het schilderwerk dat houdt niet langer als vier jaar, hoor. Dan moet het alweer opnieuw. Nou ja, we hebben ontzettend veel last van lekkages... maar dat weet ik niet of maar, dat... hallo. Ja, ja, ja, ja. Als je tekst ja, staat erbij, hè? pas nou, op, hè. Nee, maar u wilt toch eerlijk... Het oh, ja, ja, ja. Ja. is ook uh, puur uh, ja, dat er toch in het begin weinig te onderhouden ja. is. Je kunt er op twee manieren naar kijken. Het staat twintig jaar en onder die tijdspannen staat het er stralend bij. Maar u heeft gelijk, uh, na twintig jaar zal je... Groot onderhoud moeten plegen. Wij hebben natuurlijk in de tijd, dat is twintig jaar geleden, eindeloos gezocht naar een coating die een garantie gaf voor een bepaalde periode. Nou, die geven ze niet gauw af voor meer dan tien jaar. Dus voor tien jaar was het gegarandeerd. Na tien jaar ben ik hier teruggekeerd om te kijken of dat klopte. En toen was het absoluut nog in goede staat. Want ga je daar als architect dan nog steeds over? Of is het op een gegeven moment ook van nee, ja, mensen die erin er, wonen en die het moeten onderhouden, die moeten het, moet gaat, het niet doen. Nee, je gaat er niet meer over. Je bent er niet meer verantwoordelijk voor. Maar je voelt je wel verantwoordelijk voor de keuze die je toen gemaakt hebt. is had. ook een beetje je kindje ja, natuurlijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Gieswit van het Pool. Dag, leuk om je te ontmoeten. Ja, zeker. Leuk. Ja. Mogen we even binnenkomen? Ja, tuurlijk. maar even mee. We zijn net terug van vakantie, dus de koffers staan allemaal. Ja, oké. Okay, we kijken eromheen. Oh, we naar Misschien binnen. kunnen we beneden anders. Moeten ja. we wel beneden lopen? Ja, ja, ja, ja. ja beneden. Dit woonhuis begint dus op, op, op, het, op het, hetzelfde niveau als de entree met uitzicht over het, uh, over het vrije veld. Maar dan ga je met de trap naar beneden voor het echte woongedeelte. Want dat ligt natuurlijk zo dicht mogelijk bij het water. Trap je af dus. Ja, ik heb nu van de... Wat ik heb toen de tijd is er van de interieur... Eigen interieur is er een repertoire. Ik heb het trouwens... Hier liggen dat blad. Oh twaalf oh, wat jaar heet. na dato. Oh, wat goed zeg. Ja. Ja, want er en u voelde zich reportage. steeds gelukkiger geworden toen, ja. toen u de flat zag. Ja, ja dat weet ik maar goed. dat was echt ja. fantastisch. Dat was ja, dat bovenhuis. Ja, dat was ook zo ja, mooi ingericht. Ja, er staat in ook met... een foto van. Hem, oh, dat is leuk. Ja. Dan kunnen we die zien. En hier zijn we op het niveau dat we bijna gelijk zijn met het water. U bent de eerste bewoner klopt. ook. ja. Vanaf het moment uh, dat het hier gebouwd is, ben ik uh, verknocht en blijven wonen en, en fan zelfs. Ja. <laughs> ja, het is, ja, je krijgt eigenlijk nergens zo'n uitzicht als hier en. Uh, ja, dat is zo uniek. Nou, uw fan zegt: U had u het ooit verwacht als architect dat je fans zou krijgen? Het ah, is echt, you make my day. Het ja. is echt zo leuk, het is echt zo heerlijk om dit soort dingen te horen. Het, je hoort natuurlijk niet zo vaak dingen terug. Je bent als architect in het voortraject bezig. En op een zeker moment laat je het gebouw los alleen. En dan, ja, dan hoop je maar dat mensen dat ook heel fijn vinden. En ik kom wel eens terug, hè, dus inderdaad, om wat te bezoeken. En, uh, maar je spreekt niet zo vaak mensen heel persoonlijk. En uh, nou ja, het is heerlijk om te horen. Het begon met een idee van, we gaan een graansilo bouwen waar mensen in moeten gaan wonen. Maar als je dat hard op zegt, denk je van, nou, dat kan natuurlijk nooit wat worden. Maar ja. de praktijk blijkt anders. Ja, de praktijk is uh, ja, prima. Ik vind het ook het mooiste, als je over de A6 rijdt, dan is het echt een blikvanger. Je ziet echt die drie rode graansilo's staan. Ik hou van authentiek, maar ik hou ook van modern. En alles wat ertussenin zit, nou ja, dat kan niet zo En wat is dit dan? Ja, dit is voor mij wel een modern uh, beeld van uh, de bouw in Almere. Maar met name ook de, ja, de vormgeving vind ik persoonlijk heel mooi, omdat het apart is. En, en je ziet het eigenlijk ook verder nergens terug. Uh, dus binnen de, de moderne bouw vind ik het wel echt heel erg in het oog springend. En juist dat rode, die rode torens in dat groene landschap, ja, het is heel uniek. En uh, ja, ik vind het fantastisch, nog steeds. Jan Pils ging namelijk een een tijd geleden naar de Rode Donders met architect en voormalig rijksbouwmeester Lisbeth van der Pol. Is een hoop te doen geweest over de uitspraak van Fischer Z of Fischer Z? Wat is het nou? Nou, in ieder geval solo. een nummer dat voortdurend te vinden is in de Radio 2 top 2000. Ergens rond de 500, 600 schuilt die ongeveer. Fischer Z hebben besloten omdat Z de uitspraak is van de Z in Engeland. Met de groeten aan Victor Fischer. Hey, dit is Radio 1. Turgelt Begens met het NWS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie in de zaak van de mishandeling in Eindhoven in januari. De hoofddaders werden veroordeeld, maar ze kregen veel lagere ja. straffen dan geëist. Omdat het OM beelden van de daders had laten uitzenden op televisie. Het gerechtshof vond dat de privacy van de verdachte daardoor was geschaad. De OM is het daar niet mee eens, en wel nu dat de Hoge Raad zich erover buigt. De moslimbroederschap in Egypte heeft de aanslag van vannacht... bij een politiebureau in Mansoura scherp veroordeeld. Daarbij kwamen volgens de Staatstv zeker elf mensen om. Er zouden meer dan 100 gewonden zijn. En vlak na de aanslag zei de interimregering... dat de moslimbroederschap erachter zou zitten. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal... iets meer gegroeid dan eerder gedacht. In de eerste raming ging het CBS nog uit van een groei van 0,1 ten opzichte van het kwartaal ervoor. In de tweede raming is dat bijgesteld naar 0,2 en de staatsloterij is op zoek naar de winnaar van 2,5 miljoen euro. De jackpot van november viel op een lotnummer van 515 1 5 de loten. Inmiddels hebben zich vier winnaars gemeld. De vijfde is nog altijd zoek. staatsloterij weet niets over die winnaar. Alleen dat het lot op 10 november is gekocht bij een Primera in Amstelve. Heb je het nummer nog? Het nummer niet, die Primera wel. Dat is in winkelcentrum Middenhoven. Binnen een keer geweest. Dorold, ja. tot straks. Hey. Tot straks. tot straks. Met Felix Beurders. Stress is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Ongeveer een derde van alle verzuim is stressgerelateerd. En daarom komt minister Asje van Sociale Zaken met een plan van aanpak. Wilma Schaufeli is hoogleraar arbeidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Meneer Schaufeli, goedemorgen. Goedemorgen. Een derde van alle ziekteverzuim komt door stress. Dat is gigantisch hoog. Hoe komt dat? Ja, nou dat is uh, niet van het, uh, van het laatste jaar, maar het is al langer zo... Uh, nou, ja, daar zijn een, een verschillende oorzaken voor te noemen. Een daarvan is een, uh, een, een hoger werkdruk. Dus uh, er moet steeds meer met uh, steeds minder mensen worden gedaan. Uh, werk wordt ook steeds complexer. Uh, er wordt steeds meer van mensen gevraagd. En misschien, maar dat, dat weten we niet, zijn mensen er ook wat gevoeliger voor geworden, omdat het uh, iets is waar je ja, toch met andere mensen over kunt praten. Wat aandacht in de media krijgt, uh, enzovoort. Hoe lang is dit al aan de gang? Nou, dat is al zeker. Ik ben zelf met het, met het onderwerp burn-out bezig vanaf uh, nou, eind jaren 80 of zo. En dan zie je dat uh, bijvoorbeeld die percentage mensen met burn-out in Nederland, dat schommelde altijd rond, rond de 10 procent. En dat is nu gestegen tot 13. Dus niet erg veel, maar je ziet het wel systematisch stijgen, met name de afgelopen jaren. En wat kan een plan van de minister eraan veranderen? Nou, kijk, die minister zelf, uh, die, die gaat daar niet direct onmiddellijk iets aan doen, maar hij wil een aantal zaken stimuleren. En uiteindelijk zullen werkgevers en werknemers dat moeten doen. En er bestaat een heel systeem van zogenaamde arbo -catalogie. En het zijn afspraken die op brancheniveau, zeg maar, voor de gezondheidszorg, en de minister noemt ook een paar dingen, onderwijs, gezondheidszorg, zegt hij, dat zijn belangrijke sectoren. Daar uh, probeert hij werkgevers en werknemers zover te krijgen dat ze daar gericht wat aan doen. En dat gaat hij ondersteunen door kennis ter beschikking te stellen, door ook op... publiek... Publiekscampagnes uh, te starten en dergelijke. Dus zijn rol is bescheiden, maar hij het is een aanjager van uh, van zeg maar acties die moeten gebeuren uiteindelijk op de werkvloer. Nou, wordt er een miljoen uitgetrokken voor een vierjarig plan. Dus dat is een beetje een symbolisch bedrag, of niet? Nou, volgens mij is het een miljoen per jaar, hoor. Oh. Maar dan nog, kijk, het gaat denk ik ook om de intentie. In een tijd waarin uh, de sprake is van bezuinigingen en van inleveren... zegt deze minister van, nou, ik doe iets extra's. En ik denk dat het, het, ja, de boodschap eerder is van... kijk, wij nemen dit heel erg serieus. Hè, zo serieus dat we juist in deze tijd van algemene bezuiniging... daar nog een bedrag voor uittrekken. En die miljoen is inderdaad niet zoveel. Maar ik zei al, het, het, het gaat om het, het stimuleren leren voor werkgevers en werknemers. En het gaat er niet om vanuit die miljoen zeg maar daadwerkelijk in bedrijven bepaalde acties te ondernemen. Want de hele achterliggende gedachte is natuurlijk dat en dat zegt die minister ook heel duidelijk dat het in het belang van beide werkgevers en werknemers is. Kijk, voor werkgevers is het prettig om niet ziek te worden, geen stress te krijgen. En voor werkgevers is het prettig omdat het niet tot verzuim leidt en uitval wat gewoon geld kost. Dus ja, die zullen er samen in moeten investeren. En dan brengt dat dat zijn investering op. Alleen, zegt de minister, dat weet nog niet iedereen. Dus ga ik best practices, zoals dat dan heet, hè, daar waar het wel gelukt is, uh, dat ga ik uh, wijd verspreiden. Ik ga. Uh... Uh, best cases uh, laten zien. Uh, ik ga uh, analyses laten doen... over wat het nu echt allemaal oplevert... in geld. En daarmee hoopt die werkgevers en werknemers... zover te krijgen om uh, gezamenlijk... Uh, dat probleem aan te pakken. Is het te meten stress? Of zijn we meer gaan klagen? En vinden we dat we er alleen maar wat eerder last van hebben? Nou ja, het is te meten In de zin van, uh, je, je kunt het aan mensen vragen. En stress is uiteindelijk natuurlijk iets subjectiefs. Uh, de ene ervaart het anders dan de ander. Maar kijk, als mensen vanwege die stress gaan uitvallen, zich, zich melden minder productief zijn of uiteindelijk in de WAO terechtkomen... ja, dan kun je natuurlijk zeggen, het is subjectief... maar het leidt dan wel tot hele vervelende consequenties. En het is te meten met behulp van, uh, van vragenlijsten die zijn ontwikkeld. Dat wordt ook al jaren gedaan, ook door TNO. En die hebben een monitor en dan kun je gewoon netjes per jaar kijken. wordt ook in Europa bijgehouden. Dus dat soort statistieken en die cijfers, die zijn er. In de literatuur is er decennia geleden sprake geweest... van een huisvrouwensyndroom. Wat was dat ook alweer? Nou, dat is, wel, dat is wel heel erg lang. En volgens mij was dat ook eerder een soort idee dan dat dat werkelijk serieus is onderzocht. Dat was geen stress? Nou, ja, kijk, stress is niet iets wat uh, alleen maar met werk te maken heeft. Uh, als je in een lastige relatie zit, heb je er ook stress. En stress is in feite een soort, uh, ja negatieve opwindingstoestand. Hè? Om het even wat psychologisch te zeggen. Dat vind ik wel mooi. Negatieve, op Ik heb het genoteerd. Ja? ja, je hebt ook positieve opwinding. Ik bedoel, je hartslag kan omhoog gaan omdat je verliefd bent of omdat je iets geweldigs meemaakt. Maar je hartslag kan ook omhoog gaan. En allerlei hormonen die kunnen ook door je lichaam gieren op het moment dat je ontslagen wordt of dat je ruzie hebt met een collega. In beide gevallen is het sprake van opwinding. In het ene geval ja, is het negatief, in het andere geval is het positief. Maar dat huisvrouwensyndroom, wat was dat dan? Nou, dat huisvrouwensyndroom, dat was het idee en dat was volgens mij ergens in de jaren 50... Uh, ...dat het, het, het leven van de huisvrouw nutteloos uh, en uitzichtloos zou zijn. En de hele dag uh, zat ze binnen, de wasmachine deed het werk... ...en wat moest je allemaal doen. Uh, je zat er een beetje droef te zijn in je door zo'n woning. En het enige wat je kon doen was sherry drinken. En bedoel, dat, dat was een beetje het beeld. Maar volgens mij is dat nooit echt... Uh, echt serieus onderzocht. En inmiddels zijn we wel een stap verder, want uh, ja, er is een grote inhaalslag gemaakt uh, waar het gaat om participatie van vrouwen. Uh, daar lag Nederland heel erg achterop. En dat is op uh, dit moment eigenlijk toch wel een beetje bijgetrokken. Hoe los je dat op? Stress op je werk? Nou, dat, uh, ja, dat los je vooral op door daar gezamenlijk aan te werken. Kijk, aan de ene kant kun je mensen meer weerbaar maken. Je ziet bijvoorbeeld dat bij de politie zijn allerlei weerbaarheidsprogramma's ontwikkeld om de politieagenten toch wat meer in staat te stellen met, met dat, dat klagen agressieve publiek om te gaan. Dat is een kwestie van dat kun je mensen mm -hmm. leren. Uh, aan de andere kant moet je natuurlijk ook zorgen dat, dat arbeidsomstandigheden kloppen. Uh, en als er sprake is van leiderschap wat alleen maar stuurt op uh, ja, de, de, de producten die gemaakt moeten worden en geen rekening houdt met, uh, met, met mensen, uh, dan is dat ook een slechte zaak. Dus dat moet je dan in een, in een bedrijf uh, gaan oplossen. Als er is sprake is van conflicten op de werkvloer. Of mensen hebben onduidelijke taken. weten niet wat zijn, van hen wordt verwacht. Nou dan moet je dat duidelijk. Een heleboel mensen doen werk. Waarvan ze eigenlijk niet weten van. Ja uh, wat is nu mijn verantwoordelijkheid. Ja. En, en, en wat doet die ander. Wat doe ik nou. Dat, dat, dat kun je duidelijk vastleggen. En daar kun je mensen op, uh, op aanspreken en aansturen. Hartelijk dank Wilma Schauvelier. Hij is ook leraar arbeids- en organisatiepsychologie. Aan de Universiteit van Utrecht. En we handelen het over negatieve Bindings toestand is the Jonah Louie Hey Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly, but it's very cold out here in the snow marching turn from the enemy. Oh I say it's tough, I have had enough. Can you stop the cavalry? fight almost every night down throughout these centuries. That is when I say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. But I wish I was at home for Christmas Bang, that's another bomb on another town While the czar and Jim have tea If I get home, lift up, tell the tale I'll run for all presidencies If I get elected Eerlijk gezegd word ik compleet gek van al die kerstnummers op al die zenders, maar deze kan er nog wel mee door. Het was bovendien de grootste hit van Jonah Louie. want hij maakte er nog een, Weet je dat ding ook alweer, you, You'll Always Find Me In The Kitchen At Parties, dat kwam ook uit 1980, en dit is van hetzelfde jaartal. De, de appel valt niet ver van de boom. Zoals de oude zongen piepen de jongen en een aardje naar zijn vaartje. Als je de spreekwoorden en gezegden mag geloven... is een familie alles bepalend. Maar hoe je familie je leven echt beïnvloedt... onderzoekt Pearl Dijkstra. Ze is hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit. De Bora Blekkenhorst sprak met haar eerder dit jaar. Al jaren doet u onderzoek naar hoe families leven... en hoe ze zijn opgebouwd. Wat wilt u te weten komen? Waarom het interessant is om families te kijken... is het een, een toegankelijke manier is om inzicht te krijgen... in bredere sociale problemen van ongelijkheid. Dan zitten we met wie voor een dubbeltje geboren is... wordt nooit een kwartje... Ook die sociale scheidslijn in de samenleving. Dat is dus die, die twee geloven op een kussen. Je kunt, het is ook een hele mooie manier om naar sociale veranderingen te kijken. Veranderingen in wetgeving. Meer culturele veranderingen. Ja, en dan komen de komende grote woorden van modernisering. En individualisering en secularisering. En emancipatie en ga maar door aan de orde. Maar juist om grip te krijgen op dit soort hele grote maatschappelijke sociologische problemen, is het interessant om naar families te kijken. Je begint klein om vervolgens veel meer uit te breiden. Je begint klein omdat juist op het kleine zie je de effecten van bijvoorbeeld beleid. Uh, je begint klein omdat je juist... Ik, een ander voorbeeld, um, en dat is niet alleen mijn onderzoek... dat is onderzoek in het algemeen, dat gehuwden... of mensen met een partner, maar vooral gehuwden... langer leven, gezonder zijn gelukkiger zijn, minder eenzaam... dan mensen die niet die partner hebben. Dus als we het hebben over ongelijkheid... is dit een manier om naar bijvoorbeeld gezondheidsverschillen te kijken. Is er ook achtergekomen hoe dat kan? Dat je minder eenzaam bent, dat ja. snap ik nog. Want je bent ja. natuurlijk met z'n tweeën. Ja. Maar al die andere factoren, dat je Daar bijvoorbeeld langer op, leeft... En dat is dus... Daarom zijn we wetenschappers, want er zijn ontzettend veel mogelijke verklaringen. Eén is, dat noemen we met een ingewikkeld woord, selectie. En dat betekent dat het eigenlijk niks met het huwelijk te maken heeft, maar meer met de mensen die trouwen. Dat eigenlijk het de gelukkige mensen zijn en de gezonde mensen zijn, de rijke mensen zijn, die hebben meer kans om sowieso te trouwen. Daar is wel enige. Daar zijn aanwijzingen voor. Maar de veel sterkere aanwijzingen zijn... dat het echt wel iets te maken heeft met het huwelijk... met het gezinsleven. En dat is de regelmaat. Het feit dat er iemand is die tegen je zegt van... joh, wordt het niet eens tijd dat je naar de kapper gaat? Of uh, naar stop, een dokter gaat? in de was, ik noem maar iets. Ik, precies. Um, ook is het gewoon de steun die je krijgt. Uh, het feit ook dat je gewaardeerd wordt... Uh, dat zijn een aantal van de mechanismen die ertoe bijdragen... dat het huwelijk goed is voor mensen. Ik wil niet zeggen dat alleenzaam de per se zielig zijn. Uh, want juist mijn onderzoek, dat is ook wel grappig... ik ben juist onderzoek begonnen onder alleenstaande onder kinderlozen. En juist door bij hen onderzoek te doen... heb ik heel veel kunnen leren over de functie van families in onze samenleving. Hangen zij meer aan families, mensen die alleen zijn... Dat kun je niet zeggen, hangen meer niet. Het is wel zo als je mensen vroeg in hun leven vraagt... van wat ze van hun leven verwachten. Dan verwacht bijna iedereen... en dan heb ik het echt over 90%, tussen 90 en 95%... dat ze ooit met een partner gaan samenleven... en dat ze kinderen zullen krijgen. En we weten dat het niet iedereen gaat trouwen of met een partner gaat samenleven. Ook niet dat iedereen uh, kinderen krijgt. Dus ergens in de loop van het leven... Uh, ja, loopt het toch anders dan mensen hebben verwacht. Is het nu een blauwdruk die u alleen op Nederland kunt leggen? Of kan je die eigenlijk gewoon wereldwijd... Altijd wel ergens toepassen. Ja, dat is dus de meest recente richting die mijn onderzoek heeft genomen om juist Nederland in internationaal perspectief te plaatsen. En ik begon juist met West-Europa, een beetje Scandinavische landen, België, Frankrijk. En nu meer recent kijk ik ook heel sterk naar Oost-Europa, Zuid-Europa. En dan zien we hele duidelijke verschillen. Eén verschil is al dat het veel gebruikelijker is om in Oost-Europa of Zuid-Europa met ouders te blijven wonen. Of dat de ouders gewoon bij hun kinderen blijven wonen. Dus je hebt daar de drie generatiehuishoudens. En dan weten we niet, en dat is iets dat we nu uitzoeken... Van, is dat iets cultureels van we vinden het ontzettend leuk... we vinden het heel belangrijk, we horen bij elkaar... of is het toch iets economisch dat mensen... Eigenlijk de voorkeur geven aan privacy, maar het niet kunnen betalen. En mijn Oost-Europese collega's zeggen dat dat eigenlijk de verklaring is. Het heeft ook armoede, het is verborgen armoede. En dat zodra mensen wel de mogelijkheden krijgen, dat ze wel wegtrekken. Maar vaak ook in de buurt van hun ouders blijven wonen. Want dat zien we weer in Nederland: dat um, ouders en kinderen heel dicht bij elkaar in de wo buurt wonen. niet. Met elkaar, maar wel bij elkaar in de buurt. Ja, met drie generaties in één huis... dat zie je eigenlijk nergens. Nee, zelden, laat het heel zeggen. zelden. En dan is het ook heel vaak een, een geconstrueerd... iets dat geconstrueerd is... en waar heel veel moeite voor gedaan is. Want wij hebben ook niet de huizen... Die erop toegerust zijn. Dat is ook zo. Dat was soms wat lastig proppen, natuurlijk al <laughs> drie generaties. Uh, nu was staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid eerder dit jaar uh, eigenlijk overal te zien en te horen met zijn oproep om meer voor elkaar te zorgen. Uh, dan hoor ik u over Oost-Europa vertellen, waar men met drie generaties in een huis woont. Is dat dan een goed voorbeeld om te zeggen? Nou ja, als je dan toch bij elkaar zit, kan je ook wel voor elkaar zorgen. Ik heb wat moeite met meneer Van Rijn, dat zal ik heel eerlijk zeggen. Dat mag. Uh, omdat hij in zijn uitspraken suggereert dat we niet zoveel doen. Um, ik kan me voorstellen vanuit zijn positie... dat het heel aantrekkelijk is als mensen nog meer voor elkaar gaan doen. En ik kan ook de verzekering geven dat als, als er minder voorzieningen zijn... dat mensen daarop zullen reageren door zeker meer te gaan doen. Maar nu al doen volwassen... Nederlands heel veel voor hun ouders. Heel veel grootouders springen bij voor jongere generaties. Uh, ook jonge ouders helpen hun kinderen. Uh, denk aan studiefinanciering, denk aan huisvesting... denk aan alle mogelijkheden die ze willen geven. Dus de suggestie die in zijn uitspraken zit... van we doen zo weinig en er zou meer moeten gebeuren... dat is waar ik tegen ben. Het is ook kwetsend en dan hoor je van... Vertegenwoordigers van mantelzorgorganisaties, die voelen zich gekwetst. Juist, er gebeurt zo ontzettend veel. Ook als ouders bijvoorbeeld naar het verpleeghuis gaan, als je ziet hoeveel werk daar nog door. en dan hebben we het over 60-jarigen, 70-jarigen wordt gedaan voor hun bejaarde ouders. Uh, activiteiten worden in de verpleeghuizen geregeld of in de verzorgingshuizen. Er wordt eten gegeven, men doet de was. Dat gebeurt nu al en dat horen we zo weinig in de publiciteit. Wat we dan wel te horen krijgen is, we doen zo weinig. Of er wordt weer gesproken over een oudere die drie dagen alleen in huis uh, doodgevonden is. Alleen. Dat soort gevallen zijn er, maar het zijn eerder uitzonderingen dan het grote patroon waarbij men heel veel... Betekent voor elkaar. Ik heb u um, wel eens in een interview horen zeggen. Nou ja, dat heb ik u nu, ik niet horen <laughs> zeggen, maar ik heb het gelezen. Um, het is eigenlijk een soort vertroetelzorg ook. Wat bedoelt u met vertroetelzorg? Nou, dat we de zorg oh, nu voor ik wat u bedoelt. Ja. Uh, wel geven in de tehuizen. Want ja. het lijkt net alsof we ze ja. in die tehuizen stoppen en denken, dan ben ik er maar vanaf. Ja. Maar juist door dat wel te doen en ze de aandacht ja. te geven op een andere manier, um, haal je eigenlijk nog meer uit het leven. Zeker. Nu begrijp ik wat u bedoelde met vertroetelzorg. Ik zat even aan snoezelkamers in uh, verpleeghuizen te denken. Uh, nee, die was. Bij nee, mij nog het is niet juist, en dat is dus ook. Dat is het grote verschil als we naar. West-Europa en Noord-Europa kijken. En Oost- en Zuid-Europa. Daar doet men veel. Maar het zijn vooral de dagelijkse dingen. Als wassen, uh, eten geven, naar toilet brengen. Juist omdat heel veel van die functies in Nederland... Uh, door publieke diensten of door marktpartijen wordt gedaan... hebben volwassen kinderen de mogelijkheid om juist de zorg te geven... waar zij het beste in toe in staat zijn. En dan gaat het over een praatje maken, uh, nagels lachen, lakken, haarpermanente. Gewoon inderdaad de vertroelte zorg. En daar is, dat is de zorg die familie bij uitstek kan geven. In die zin is het heel mooi. En daar, ben ik ook, daar moeten we als Nederlanders ook trots op zijn dat we die uitgebreide sociale voorzieningen hebben voor ouderen. Kunnen we dat blijven handhaven uh, in deze tijden ook van crisis? Dat wordt heel moeilijk. Uh, en ik denk ook waar we naartoe moeten is... Um, als we kijken naar de kenmerken van de huidige ouderen... Um, er zit veel meer geld binnen die groep dan in voorgaande generaties. Dus waar we naartoe moeten is toch naar een grotere mate van zelfbetalen... Um, grote groepen zullen dat niet kunnen. Daar zullen oplossingen voor moeten komen. Maar er zal meer aandacht uit moeten gaan... naar zich verzekeren tegen kosten. Of particulier inkopen. Dus huishoudelijke hulp kan prima... door heel veel mensen particulier ingekocht worden. Een ontwikkeling dat, die nu al gaande is. Een even. ontwikkeling die nu al gaande is. En een ontwikkeling die veel beter past... ook bij de generatie ouderen die we nu krijgen... en die sterker nog in aantocht is. Mensen hebben gewerkt, ze hebben inkomen... ze zijn ook gewend om voor bepaalde diensten te betalen. Dus ik denk dat het veel eerder zelf regelen wordt... of dat de kinderen met geld van de ouders allerlei zaken regelen. Um, ik denk dat we die kant op moeten gaan. Ja. Als we kijken naar de gezinnen van nu... Um, in een tijd waarin uh, de samenleving he, verandert... we hadden het er al even over uh, qua bijvoorbeeld zorg... die mensen moeten gaan inkopen... maar ook op het gebied van echt scheidingen die er mm -hmm. meer zijn... vrouwen die meer werken, mm -hmm. ontkerkelijking... mensen mm -hmm. worden individualistischer... Mm -hmm. Heeft dat ja, invloed op de samenhang van de gezinnen en ook de families? Ja, ja. toen wij um, een heel groot onderzoek startten, dat heette de Netherlands Kinship Panel Study, dat was eind jaren 90... was dit een van de vragen waar we mee zaten. Juist die hele grote ontwikkeling, en daar konden we twee kanten op. Enerzijds is families vallen als los uit elkaar. Want we hebben de, de, de religieuze normen zijn minder belangrijk geworden. Meer vrouwen zijn gaan, gaan werken. Vooral de echtscheiding. Uh, meer ouderen. Die patronen doordenken. zou je kunnen denken van... het gaat heel slecht met Nederlandse families. Je had, we konden aan de andere kant ook denken van... er is meer vrijheid gekomen. Dan zit je meer aan die individualisering te denken. Er is ook meer gelijkheid. Dus we zijn af van die hele patriarchale uh, verhoudingen. Er is meer egalitarisme, mensen zijn ook hoger opgeleid, beseffen... en dat geloof ik sterk, het belang van familierelaties. Dus doen er ook meer moeite voor. En wat wij vonden, is dat, en die krantenkoppen hebben we gehad... de familie heeft de individualisering goed doorstaan. Wat we zien, is dat het juist heel goed gaat met families... omdat men niet gedwongen is om voor elkaar te zorgen. Men is niet gedwongen om bij elkaar te wonen. Men is niet gedwongen om eh, mond dicht te houden... omdat de relaties zo patriarchaal zijn. Dus zeker, gezinsverbanden zijn veranderd. Maar ze zijn veranderd in de zin van... we doen veel voor elkaar, maar omdat we ervoor kiezen. En om, we doen het vanuit, ja, een ander woord dat we vaak gebruiken is... vanuit affectie. En ook omdat er een idee is van... Mijn ouders hebben zoveel voor mij gedaan. Ik wil wat teruggeven. En als we kijken naar de kleinere gezinnen. Kinderen zijn nu veel sterker projecten geworden. Je hebt één, twee, misschien drie kinderen. En we hebben ook het geld en we hebben de kennis om die kinderen van alles mee te geven. Dat doen we heel graag. Juist door elkaar die vrijheid te laten, kies je er sneller voor om toch bij elkaar in de buurt te blijven. Ja, en dat, en dat is, we zijn sociale wezens. Um, en dat is wat ik net ook al zei... Van als je vraagt naar wat mensen belangrijk vinden in hun leven... zijn er twee dingen. Eén is gezondheid... en het tweede is een goed familie en gezinsleven. Eerder deze week was er het bericht van uh, de babydip. Ja. We nemen steeds minder kinderen... omdat we toch ook even kijken hoe de crisis zich uh -huh. ontwikkelt. Moeten we ons daar nog zorgen over maken? Dat, dat, dat, dat kunnen we moeilijk zeggen. Het wordt groots gebracht. Het klopt dat op het ogenblik uh, het krijgen van kinderen... dat er minder kinderen geboren worden. Of dit afstel betekent, dus dat die kinderen nooit geboren zullen worden, weet niet. Of dat het uitstel betekent, dus dat de kinderen die anders nu geboren waren... maar dan maar niet, want we kunnen het huis niet verkopen... of we kunnen een huis niet kopen, dat weten we gewoon nog niet. Maar het klopt dat er op het ogenblik wat minder kinderen worden geboren. Um, zou dat nog ernstige gevolgen kunnen hebben op de wat korte termijn... met een steeds maar vergrijzende samenleving? Oh, dit is... Uh... Nou, is Nee, want je moet ook niet denken dat als je een vergrijzende samenleving hebt... dat je dan ook meteen demografische oplossingen moet zoeken van meer kinderen. Met deze enorme kloof die er gaat, dat is een beetje onzinnig. Maar... Ja. Er zullen zeker problemen komen die, die zich nu al voordoen... omdat er sowieso minder kinderen worden geboren. En dat is iets dat we al sinds de eind jaren zeventig zien... is dat er gewoon minder kleuterscholen zullen zijn... Uh, ja, dus er moet wel in planning, moet daar rekening mee worden gehouden. En we zeker. gaan ook wereldwijd mee met een trend, heb ik begrepen. Want ja. je ziet het overal een beetje ja, dalen zeker. natuurlijk. Ja. Um, dus mag ik dan zeggen, voorlopig blijft dan de norm in Nederland. Nou, ik geloof 2,4 kind of zo hebben we, zoiets. Is, het it it hoofd, is, als je, over, als je het neemt over alle Nederlandse vrouwen... dus inclusief de kinderlozen, dan is het iets van 1,8. Gemiddeld. 8 zelfs. Ja. Uh, en alle singles die nu luisteren denken... oeh, moet ik nu snel aan de man dan wel het kind... Dat moeten de singles vooral zelf weten. Ze zijn niet per definitie uh, ongezonder, wat dat betreft, zoals u al zei. Is daar overigens nog een verschil in te zien... tussen, tussen, tussen bijvoorbeeld uh, singles die ja, hoogopgeleider zijn... en, en degenen die dat niet hebben? Ja. Singles, het is één woord, maar het is een enorm diverse groep. De grootste groep singles, dat zijn weduwen. En daar, daar, daar, daar denken we niet vaak aan. We denken dan vaak aan uh, de happy singles in de grote steden... Uh, een groot deel daarvan is uh, homoseksueel. Um, heeft ervoor gekozen om alleen te zijn. We hebben de groep hoogopgeleide vrouwen die recent veel in het nieuws is. Omdat ze moeilijk aan een partner komen. En ik denk daar, en daar hebben we, dat is een ander onderzoek dat nu op de plank ligt. Is om te kijken wat dat misschien te maken heeft met, toch met de mannen. Dat vrouwen bepaalde kwaliteiten zoeken in mannen die die mannen, niet bereid zijn te geven. Wat zoeken vrouwen die zoeken... als ze zelf hoogopgeleid zijn en willen blijven werken... zoeken ze een partner die ook zijn steentje wil bijdragen in het huishouden. En we hebben indicaties dat er met name hoogopgeleide mannen zijn... die daar niet zoveel zin in hebben. Zelf ook alleenstaand blijven. Ja, en dan gaan de vrouwen die blijven of alleenstaand... of ze gaan voor net wat minder. Ik zou zeggen een hbo'er in plaats van een universitair gescholden. Maar wel een man die zijn vrouw mogelijkheden wil geven om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt. Probeer elkaar toch te vinden. Ja. Mag ik daarmee afsluiten? Uitstekend. Hartelijk dank, Peul Dijkstra. Hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit. De Gids.fm Wat is er nog op televisie vanavond? Nou ja, het is kerstavond, dus kerstfilms. In de papieren televisiegids stel ik tenminste zeven. Ik noem de drie. Bad Santa, om half negen op Veronica, dat is een zwarte comedy... waarin Billy Bob Thornton als Santa, als Santa Claus, een drankzuchtige dief is. Dan The Holiday, een romantische comedy... waarin Kate Winslet en Cameron Diaz ver van huis en van lover wisselen. Of toch niet? Dat is natuurlijk met de vraag om tien... over half negen op België 1. En dan nog Santa's Slee, dat is een horrorcomedy... waarin de kerstman een afgezant van Satan is. Om kwart over tien en dan weer op Veronica... En hebt u geen zin in een kerstfilm... en ook niet in de kerstprogramma's van Andries Knevel, Robert ten Brink of Jort Kelder... dan is er de registratie van de show K van Cirque du Soleil in Las Vegas. Erg spectaculair, met extreme decorstukken... en vanwege twee valpartijen ook nog omstreden. K van Cirque du Soleil, du Soleil moet ik zeggen, in Las Vegas om vijf voor half negen op canvas. De Gids.fm kunt u zoals te doen gebruikelijk weer volgen op Twitter. En wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma hoort... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender Lunch met Jurgen van den Berg. Ik ruim op. En ben weg. Bijna. Surf naar de gids.fm. morgen! Nieuws krijgt een nieuw geluid. Nou komt er natuurlijk nog een grote verandering aan. Vanaf 1 januari op Radio 1. En wat doet die zender dan anders? Elke werkdag van 12 tot 2. De Nieuwspv Met Willemijn Veenhoven. Die heb je Voorbereid En Felix Meurders. Om flink in de bak, Felix. Dat is wat. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Per 1 januari. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Mag ik bijvoorbeeld op vakantie? Dat soort vragen, daar is UWV voor. Kijk op uwv.nl. Je krijgt er duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV. Werken aan perspectief. Wij van Indie merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze. Geldt eigen risico ook voor de kost van de tandarts? Nee, want de tandarts zit niet in de basisverzekering. Heb jij ook een vraag aan pender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Kerst vier bij RKK. Met de zalptovenuif vanuit Alkmaar. En Yvonne Jaspers als verteller van het kerstverhaal. Op Nederland 3, om kwart voor vijf. En vanavond om half twaalf op Nederland 2. De kerstnachtmis vanuit Sneek. RKK raak je ziel met kerst. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van IndiePender? Twitter hem dan met hashtag zorgservice.